Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland worden nog altijd slachtoffers geïdentificeerd na de terreuraanslag vrijdag in een concertzaal in Moskou. Van 62 doden is de identiteit inmiddels vastgesteld. Het totale aantal doden is opgelopen tot 137 volgens de Russische autoriteiten. Ondertussen zouden terreurverdachten naar het hoofdkantoor zijn gebracht van onderzoekers die de zaak behandelen. Russische media hebben een video gedeeld van geblinddoekte en geboeide mannen. Ze worden uit busjes gehaald in een gebouw binnengebracht. Wie het zijn wat ze te maken hebben met de aanslag valt niet te controleren. Israël verbiedt de VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen, UNRWA... om nog langer voedselconvooien te sturen naar het noorden van Gaza. Zo heeft het hoofd van die organisatie, Philippe Lazarini, bekendgemaakt. Nazarini noemt het schandalig. Hij zegt dat levensreddende hulp bij een hongersnood die door mensen is aangericht doelbewust wordt geblokkeerd. Nazarini wil dat Israël de maatregelen intrekt. Volgens Israël waren zeker twaalf medewerkers van de UNRWA betrokken bij de terreuraanval van Hamas op 7 oktober. In Brazilië zijn drie mannen opgepakt die opdracht zouden hebben gegeven... voor de moord op politica Marielle Franco. Zijn twee politici en een voormalige politiechef. Over hun motieven is niets bekend. Franco werd in 2018 doodgeschoten in het centrum van Rio de Janeiro... samen met haar chauffeur. Haar dood wordt gezien als een politieke moord, is nooit opgehelderd. Marielle Franco was raadslid in Rio. Ze was erg geliefd in Brazilië. Ze kwam op voor vrouwen, zwarte vrouwen in het speciaal... en bewoners van sloppenwijken. Een Schotse, Schotse hardloopster heeft in de VS als eerste vrouw een van de zwaarste ultramarathons ter wereld gelopen. Binnen 60 uur moesten de deelnemers een parcours afleggen van 160 kilometer. Daarbij moesten ze 18.000 meter klimmen en dalen, onder meer door struiken en dichte bossen. De Schotse vrouw kwam 1 minuut en 39 seconden voor de tijdslimiet binnen. Dan het weer, hier en daar nog regen, maar verder opklaringen. Morgen zon en wolken, het wordt dan 10 graden in het noorden tot 13 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.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 Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1586. Mijn naam is Benno Vulgen. uw gast hier voor de komende twee uur in dit New muziekprogramma. Turn Loose the Mermaids. Dat is een single en daar heb ik er zes van in dit eerste uur. Um, en dit is van Anneke van Driest. Ja, Want deze stage, die heeft toch wel hele mooie nummers gecoverd. Dan komt Lisbeth Leroy. En zij heeft Mountain Memories uh, bij elkaar geblazen, wou ik zeggen. Maar dat is een beetje oneerbiedig misschien. Maar het is een nieuwe single van Lisbeth. Daarna komt. Uh, daar gaan we de grens over. Naar een Nieuw Tatar met Nightwalker. En Like a Dream van Michel Caressi. Uh, dan een, nog een single van Paul Adams en Elisabeth uh, Greyer. A Journey of Dreams. Dan natuurlijk het hele rijtje waar we vorige week mee geëindigd zijn. En uh, uiteindelijk gaan we, sluiten we af met een single. To Fathers of All Countries. En dat is van de Japanse artiest Marth. En um, ja, dat is gezongen. Dus wil je eens een keer weten hoe dat klinkt als een Japaner zingt. Nou, dan moet je vooral blijven luisteren. Peacefulradio.info eh, Dat is de website en daarmee kan je alles nalezen en deze uitzending naluisteren. Veel luisterplezier. For the At the end of the I'm Crystal Verard. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at bit.ly.com slash cmuse.